In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Eenbrugge drie kilometer naar een ongeluk. En er is één reis ook dicht richting Amsterdam. staat drie kilometer tussen de afritten Bunschoten en Soest. En op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar staat tussen Delft en Klopend en Benelux vier kilometer door werkzaamheden in de Benelux tunnel. Daar is namelijk één tunnelbuis dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Nou, die tijd, dat er overdreven stereo-effectje erin. Ene kanaal uit, andere kanaal weer aan. Heerlijk. Het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de single van de Doobie Brothers en de Long Train Running. Jawel, het avondje van Sinterklaas gaat eraan komen. Maar eerst uur twee van Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben weer een uh, vol tweede uur. Allereerst naar de twee uh, komende platen. Dan gaan we natuurlijk weer gelijk schakelen naar het eind, tegen het einde van de wedstrijd. SV Zandvoort tegen KGA 1. Tussenstand momenteel 1 tegen 0. Onze verslaggevers Joop van en uh, Jesper Ras zullen ons weer bijpraten. Dat rond de klok van kwart over drie. Uh, we gaan uh, iets la later in dit uur gaan we schakelen met Thomas Kroon. Van de viskraam Kroon. Want die hebben een jubileum. Die bestaan namelijk 40 jaar. En Zo, van... oh, hè. Er worden van allerlei activiteiten en uh, specialiteiten gegaan uh, ze de komende jaar. Natuurlijk voor de klanten en gasten van de, van de kraam verzorgen. En Thomas gaat daar een tipje van de sluier van oplichten. Daarna hebben we natuurlijk uiteraard de evenementenagenda rond de klok van half vier. Allemaal een beetje onder voorbehoud. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Dan kunt u gelijk meeschrijven, want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. En ik loop vast even vooruit naar het derde uur... want dan staan we uitgebreid stil bij de nieuwe roman van Marco Termes... waar die man het energie vandaan haalt. Ja, het is be bemoedigenswaardig, om het zo maar te zeggen. Dus in het derde uur, straks na drie uur... Uh, na vier uur gaan we uitgebreid praten met Marco Termes. Dus genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. Ja, en voor Marco Termes is het alweer het derde boek van dit jaar. Ja, ja, waar haalt u de inspiratie vandaan? Nou, straks na vier uur gaan we verder praten met hem... over zijn laatste verschenen boek... en natuurlijk over Marco Termes in het algemeen. Hier is Lino Witsi en Say You, Say Me. Say you, say me.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 het eind van het jaar krijg je allemaal van dit soort muziek te horen op de radio. Of je daar nou blij mee bent of niet. Het gebeurt gewoon ook bij CFM. Dat was Lionel Witsi en Say, you, say Ja, voor het slot van de eerste helft gaan we weer overschakelen naar Duintjesveld. Als eerste naar Joop Ja, waar op dit moment de 21e minuut ondertussen loopt. En het zandvoort in België is in de avond. Geflachten, even geflachten, geflachten van buiten stel... Ik kon het niet uh, ontdekken, maar in ieder geval ligt er een Zandvoort geblesseerd op de grond. Ik denk dat de Luiters is zo te Ja, er wordt verzorging gevraagd. Maar Zandvoort uh, heeft het moeilijk, uh, Jesper. Ja, inderdaad. Ze proberen langzaam naar het doel uh, van Kagia te komen. En uh, steeds uh, dat laatste stationetje, dat uh, wordt niet bereikt. Kagia daarin uh, tegen probeert dat ook. Is er wat uh, vaker uh, doorheen gekomen? Een aantal uh, doelpogingen op het. Uh, ...doel van Zandvoort afgewerpt... ...maar zonder succes. Het staat nog steeds 1-0... ...voor S.W. Zandvoort. Kagia die probeert het wel. Komt er een aantal keer... ...goed uit. Zandvoort probeert het ook, maar... ...die komt er niet helemaal goed uit, Joop. Nee, inderdaad. Ze missen gewoon nog één spits. Ze spelen met z'n tweeën... voorin eigenlijk. Dus Jesse... Jesse Daan en de Gielsen. Ja, en dan heb je toch een mannetje tekort, denk ik. Maar goed, dat is de tactiek die Laurens ten Heuvel heeft ingefluisterd. En dan zullen ze zich aan toch moeten houden. Voorlopig is de wedstrijd weer begonnen. En KG heeft in zijn bal bezit. een diepe paas, centraal nog steeds. Een hele diepe paas naar linksbuiten. Gaat hij dat halen? Gaat hij dat halen? Dat is een hele mooie paas. Komt hij voor. En dat is gelukkig Middelberg Belkamp, die zijn voet tegenaan kon krijgen. Ja, de bal is inmiddels al afgewerpt uh, op het... Uh afgewerpt. Ik bedoel, uh, is achter de zijlijn uh, gekomen van Zandvoort en dan uh, wordt het de corner. Terwijl uh, de verdediger van Zandvoort, Justin Luiten weer het uh, veld is gaan betreden nadat hij een blessure uh, had uh, aan, zijn, uh, aan zijn hoofd. Maar dan staat inmiddels weer bij de eerste paal uh, waar hij het doel gaat verdedigen. De speler van Kagia staat intussen bij de cornervlag. Hij uh, heeft zijn stapjes achteruit gedaan, gaat nu de corner nemen. De bal gaat 16 meter in, daar staat de KGA bij de eerste paal. Maar de bal gaat over hem heen. En dan kan Zandvoort weer uitverdedigen. En die doet het ook. En de bal gaat weer achter de achterlijn. En daarom is het weer een corner voor KGA. Dat is de tweede corner nadat hij voor de eerste werd genomen. Nu KGA weer met de corner. nu De bal wordt weer 16 meter ingewerkt Maar dat is een slappe corner was dat. Een hele laag corner. En die kan weer uitverdedigd worden door Zandvoort. Maar dat is heel erg knullig wat de uit wat, hoe het wordt uitverdedigd. Maar Sandford uh, komt er toch goed doorheen met Jesse Daan die de bal goed teruglegt naar de rechterkant van het veld. Naar Koen Giels geeft een diep. Geen buiten spel. Geen buiten bij spel. En dat is... Uh, oh, koper, oh! Kleine, oh. Hij ging raken links naast. Dat was, uh, ik kon niet goed zien wie het was, maar het was de nummer 5 van Zandvoort. Ja, Patrick Koper in ieder geval. Het is jammer dat hij de haan niet in de gaten had, want de haan liep helemaal vrij aan de andere kant van het veld. En hij had het zomaar een rustje richting het doel van uh, KG kunnen maken. En dat was een hele grote kans voor Zandvoort. Het was heel snel gespeeld, goed gespeeld ook, door uh, Zandvoort. Uh, helaas is het uh, in de kiem gesmoord. En KGa gaat nu weer is nu in balbezit. Uh, heel rustig aan op eigen helft moet uh, dat weer opgebouwd gaan worden. Want het was een... Uh, een opeenhoping eigenlijk van de spelers en die bal konden niet... ver in Babus in ieder geval. Via en, en, en daar gaat het naar zijn berg, berg. Met de voet aan de bal. Dan gaat de man waarschijnlijk passeren. Tenminste, dat zit hij normaal gesproken. Gaat de kappen naar binnen. Gaat die bal goed voor. Yesen gaat hij erin? Gaat hij erin? Ja! Daan. Ja. Ja. Ja. 2-0! Prachtige bal van je perg. Goede voorzet. De verdediging van Kagia kon er niet bij komen. En de enige die erbij kon komen, dat was Yesen Daan. Goudhaantje, die, die scoort weer. 2-0 voor Zandvoort in de 45e minuut. Ja, dit, wil, dit willen we zien natuurlijk. de vlak voor de rust. De 2-0 voor SV Zandvoort. Komt uiteindelijk weer goed. Doorheen. Zandvoort, dat is uh, niet uh, veel geweest deze wedstrijd. Eén keertje hiervoor, dat werd ook een doelwit. En nu dus weer. En uh, dat was een behoorlijke kans. En dat ging er natuurlijk in. 2-0 voor Zandvoort, vlak voor de rust. Dat is erg prettig om uh, straks in de kleedkamer uh, thee te gaan drinken met een 2-0 voorsprong. En ook een hele belangrijke, want KGU is de koploper. En uh, daar kunnen ze zomaar overheen uh, straks. Uh, Joop. Ja inderdaad, ja, ondertussen is de bal alweer vanaf de middellijn genomen, KGA in balbezit en die proberen we alles nog wat om naar het vrije spel te vinden, maar het is druk op het middenveld. Zandvoort heeft de vijf staan. en het nu weer, de Jan van der Veld, Zandvoort heeft een diepe bal, <coughs> abstractie groot, hij heeft hij die bal, nee, kan hij niet hebben, en uh, KGA is in balbezit, laat over de zijnen lopen, mag gaan gooien, dat is dus gebeurd. Ze hebben haast. Ja, ze hebben, natuurlijk hebben ze haast, want het is bijna rust. Eh, elk moment, ja, je weet natuurlijk nooit hoe lang een scheidsrechter erbij telt, maar er kan gefloten gaan worden voor de T. Zandvoort heeft het in ieder geval in de eerste helft goed gedaan. Dat hadden we eigenlijk in principe niet zo heel erg verwacht, maar wel gehoopt natuurlijk. Dan gaat yes daar gaat Jesda, nee, kan er net niet bij komen. Ja, Zandvoort die nu met aan de linkerkant probeert met Jesse aan de toepunt te maken van de twee goals, die kon nu langs de verdediging. Gaat hij het halen, de bal nu aan de... De kant van de zijlijn wordt voorgegeven door de Haan, maar de bal komt bij een Cagia-verdediger. En die kunnen dan weer snel spelen op de counter, want die hebben toch wel een doelpunt nodig. Ze hebben er twee nodig, eigenlijk drie, om toch in zicht te blijven van het kampioenschap. Nu met Cagia aan de rechterkant van het veld. Gaat naar de rechtsback van Cagia, die gaat eroverheen. Jan Zonneveld staat daar. De bal gaat naar de spits van Kajia, maar die komt niet goed aan de bal. Want daar staat nummertje 4 van Zandvoort. Ronald Kael de verdediger en die, werpt de, die schiet de bal over de duinen in eigenlijk. En dan kan Kajia gaan inwerpen. Het is bijna rust. De 45 minuten zijn inmiddels al verstreken. Maar door een aantal blessures worden daar wat seconden of misschien wel minuten bij, bij opgeteld. Het duurt lang voordat de bal weer het veld bereikt heeft. Nu is hij door iemand de duinen uitgegooid. Het veld op en Kajia... De bal gaan inwerpen. Het wordt een hele lang uh, inworp, zo de 16 meter indien uh. Die speler van KGI heeft daar uh, op geoefend, Maar inmiddels heeft Zandvoort weer de bal met Koen Michielsen, die een hele goede wedstrijd speelt naar de linksbuiten van, uh, van Zandvoort. Dat is Jesse de Haan. En daar moet ik uh, heel erg oppassen, want de bal werd de tribune ingegooid. We zitten hier in de vuurlijn, <laughs> in de vuurlijn uh, wat, uh, Dit was een hele gevaarlijke situatie voor ons, maar gelukkig uh, zaten wij aan de goede kant van, uh, van de tribune. En uh, is de bal inmiddels ook weer op het veld. Die wordt helemaal uh, teruggespeeld. De vrije trap. Die werd genomen door uh, Nigel Berg. Die een aantal keren voor de keeper kwam. Maar uh, toch niet dat, uh, ja, dat laatste station had kunnen bereiken. Om uh, iemand voor het goal te zetten. En uh, die uh, de bal had kunnen scoren. Maar uh, inmiddels heeft Zandvoort dus uh, de bal bij de keeper. Uh, Normaal de tweede speelt Joris Smit. En Zandvoort wil graag naar, de, graag naar de kleedkamer. Want dat speelt een beetje... Rustig achterin. En nu is het fluitsignaal geklonken. De tweede helft uh, gaat uh, over een kwartiertje weer beginnen. 2-0 in Zandvoort. De laatste 10 minuten waren leuk. En uh, we hopen dat dat in de tweede helft ook gaat gebeuren. Nou, goede berichten vanuit Duitsersveld uh, dus. En straks, de tweede helft, die gaan we ook live volgen bij CFM. Eerst meer muziek hier, de Sam Velds. We were in love with the sun.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 the summer on you disco klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM Jalamar, hoor je. En A Night to Remember. Ja, het is daar druk op de Zuid Boulevard, Dus ja, uh, ik ben uh, benieuwd of hij uh, inmiddels uh, ja, bezig is met die, uh, met die mensen. Hij is nog twee mensen aan het helpen. En dan hebben ja. we natuurlijk over Thomas Kroon. Want die gaat ons zometeen alles vertellen over het uh, jubileum van uh, Kroonvis. Want Kroonvis bestaat uh, 40 jaar. En uh, hij was nog even bezig met uh, twee klanten te helpen. Hij zou in de studio aanwezig zijn, maar hij kon, kon uh, geen... Gevangen krijgen. Thomas, ja, ik ben nog heel even bezig, sorry. Ik Ben, ben niet boos? <laughs> dus dan praat ik nog even, ja, praten ja, ja, ja. we gewoon nog even verder. 40 jaar Kroonvis aan de boulevard, uh, Rob. Ja, dat is een hele tijd. Dat is een hele, hele, hele tijd. En niet alleen aan de boulevard, overal hè, zijn ze geweest. Ja, en, uh, maar even toen ik in 2002 in Zandvoort ging wonen, had, had Kroon meerdere kramen. Hè? Ja, klopt. En uh, nu nog één, wel een hele mooie trouwens... en die staat op de, de Zuidboulevard. Uh, weet jij waarom dat, dat door de jaren heen is, is aangepast? Maar dat weet Thomas waarschijnlijk Ja, ook. waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk weet uh, Thomas dat. Maar goed, uh, ik kan me ook nog herinneren dat toen de nieuwe kraam... Uh, die, daar werd ingewijd, dat we allemaal uitgenodigd waren om langs te gaan. Maar het was echt voor, voor die tijd, en dat is niet eens zo lang geleden... een hypermoderne uh, kraam. Nou, ik weet in ieder geval dat een aantal uh, kramen van uh, Kroon uh, overgenomen zijn... En uh, Jaap, uh, Jaap Kroon heeft ook uh, die uh, nieuwe jonge ondernemers de kans gegeven... om een uh, eigen kraam te beginnen. Dus ja. dat is mooi. Want uh, uh, ook, ja, dus een leuke anekdote om te vertellen... maar wij kijken altijd naar de Formule 1... en dan uh, komt er ook altijd een, een hele mooie schaal van kroonvis uh, langs. En uh, dat, is, dat maakt het wel zo leuk om naar de Formule 1 te kijken... en af en toe een haringje te prikken. Ja, hè? lekker, hè? Ja, die, perfect, perfect. Nou, waarschijnlijk is hij klaar. Toch, Thomas? Nee, Thomas uh, is uh, Leek, nog niet klaar. Dat is zo'n bestelling van uh, drie haringen, ja. uh, wat frieten bij, <laughs> bordje met dit, met knoflooksaus. Direct een grote schaal, weet en je wel. dat is ook zo leuk, als je <laughs> op die website kijkt, ja? dan staat er zelfs achter, achter de knoflooksaus dagprijs. Dag, dagprijs. <laughs> dagprijs. <laughs> dagprijs. Dagprijs. <laughs> dus verse dan vers kan eigenlijk niet, hè? Nee, dat, dat is Dat is allemaal dagprijzen. Ik uh, ben er klaar voor. Oké, okay, nou welkom in de uitzending. Je bent nu in de uitzending, Thomas. Yes. We hebben een, uh, een beetje een introductie gehouden. Kroonvis, 40 jaar in Zandvoort actief. Klopt, klopt, klopt. 1 april 1976 is uh, mijn vader hiermee begonnen. Hij yeah. heeft het kartje geopend en uh, 40 jaar later zijn we er nog steeds. En uh, nou, 40 jaar, dat, dat is niet niks. Dat is een hele, hele lange tijd. We hadden het even in de aanloop, uh, jij was nog even het klanten aan het helpen. Uh, ik kan me herinneren dat ik toen ik in 2002 naar Zandvoort kwam... dat er meerdere kramen van kroonvis uh, aan de boulevard stonden. Klopt. Wij, uh, kroonvis was tot uh, zeg maar anderhalf, twee jaar geleden... was het een franchiseonderneming. Jaap is, uh, is dat toen begonnen met het vriend van hem, John van Dam. En uh, heeft dat zo verder uitgebreid tot inderdaad vier, vijf karren. En uh, ja, ze zeggen aan alles komt een keer een eind. En ook aan dit, dus... Uh, Twee jaar geleden is de laatste franchise-nemer bij ons weggegaan. Die is voor zichzelf begonnen. En zijn wij nog over? Ja, maar ik kan me ook nog herinneren dat ik dat, dat was nog niet zo lang geleden, toen jullie dus de nieuwe kraan kregen op de Zuid-Boulevard. Dat jullie dat introductiefeestje hadden. Maar dat was al een prachtige, mooie kraan voor, voor, voor, voor zijn tijd. Ja, ja, klopt. Hij was hiervoor hadden dus die oude kar. En uh, ik weet nog goed dat mijn pa echt al heel lang geleden zei hij zegt. Ik ga een nieuwe kraam laten bouwen. Nou ja, dat. Dan ben je vrij enthousiast en dan stel je wat vragen en dan kan hij je er toch nog niet echt antwoord op geven. En er zijn een paar jaar overheen gegaan en toen uh, nam het serieuze mate aan en een jaar later was hij er. Ja, ik, ik, dat is een, een prachtige, het is, het, is, het is een prachtige kraam. Ja, ja, en ja. en uh, nu gaan jullie dus het veertigste jaar in... Uh, ja. Zij, ga, je, ga, je nog van, ga je nog wat uh, klantvriendelijke acties ondernemen? Ja, ik zat uh, bij mijn vader, die ligt natuurlijk op dit moment in Heliomare, uh, die is aan het revalideren daar. En uh, toen zei ik ook tegen, ik zeg ja, bab, we staan maar één keer veertig jaar, we moeten wel even met een leuke actie komen. Nou, toen hebben we even met z'n twee zitten brainstormen. En we zijn tot een, uh, tot een zeer goed idee gekomen, vind ik zelf. Namelijk. Uh, wij geven elke 40ste klant van Kroonvis, dus maakt niet uit welke dag, wanneer, hoe laat. Elke 40ste klant krijgt de gehele maand december van ons 40 euro vrij te besteden. Zo? Ja, ja, ja, ja. ja. ja je, je wordt maar, een, je, maar één keer 40-jarig jubileum, natuurlijk. Ja, maar jullie zijn een, een druk drukbezocht, bezochte kraam, dus dat, dat kan in de in, in pecunia gaan lopen. Ja, dat klopt. Dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat calculeer je in, natuurlijk. Ja. En wat ik zeg, je bestaat maar één keer 40 jaar. Dus uh, vinden we het niet erg. We doen het graag. En uh, we, kijk, ik zei ook, we kunnen wel met een actie komen van uh, een fles wijn bij een schaal of, of zoiets. Maar dat doet iedereen al. En ik denk niet dat er veel bedrijven zijn die dit doen. Dus uh, dat leek als een, een leuke actie. Maar dat is natuurlijk niet alles. Uh, de kerst komt eraan, Sinterklaas is maandag. Je hebt oud en nieuw nog. Dus leek het ons ook wel leuk. Alle... Uh, de die, uh, die bij ons besteld worden, daar zit ook 40% korting op. Oké, okay, ja, 40-40. Ja. Ja. ja, dus alles in het teken van, uh, van het 40-jarig bestaan. Dus als ik je goed begrijp, als ik, een, als ik met kerst uh, schalen bij jou ga bestellen, dan krijg ik korting. Ja, klopt. 40%? 40%, 40%. Ongelooflijk. Of het nou uh, één schaal is, of uh, twee, of drie, of vijf, maakt niet uit, op het totaalbedrag 40% korting. Geweldig wat een actie zeg. Dat is een teken van ons 40 jarig jubileum. Je wordt het maar één keer, hè? Zeggen ze. Ja, dat, dat, dat klopt. Ja, En uh, nee, maar dat is. Een, dat zullen de luisteraars en kijkers van CFM uh, hartstikke weten te waarderen. Dus ik denk dat je het enorm druk gaat krijgen. Ik, uh, ik, ik hoop het. Ik hoop het uh, kijk, 40 jaar zijn de mensen naar ons natuurlijk toegekomen. Dus ja. uh, het werd tijd om eens wat uh, terug te doen. En bij deze. Nou, dat klinkt uh, heel goed, uh, Thomas. Ja, toch? En uh, namens uh, CFM uiteraard van harte gefeliciteerd. 40 jaar Kroonvis. Yes, dankjewel, dankjewel. Geweldig. En weet je wat we gaan doen? Volgende week dan uh, nodigen we jullie uit uh, in de studio. Komt helemaal goed. Ik zal proberen mijn vader mee te nemen. Dat zou mooi zijn. Ik erover vertellen. Dat zou mooi zijn. En, uh, maar ik kan niks beloven. Hij nee. is natuurlijk in Hele Jomare. Dus ik nee. kan niks beloven, maar ik ga mijn best doen. En anders uh, ben ik er zelf en ik. Uh, wil je me in ieder geval namens uh, CFM en namens ons uh, de, uh, van harte feliciteren met 40 jaar Kroonvis? Ga ik doen. Ga ik doen. Super bedankt. Oké. Okay. Dankjewel Thomas. We gaan je niet langer ophouden. Weer lekker aan het <laughs> werk. He? Toch? Oké Oké, okay, okay, dankjewel Thomas. Oei. Thomas Kroon aan de telefoon. 40 jaar Kroonvis. Ja, deze Robbie Williams is weer helemaal terug met mooie muziek. Dit is zijn nieuwe single, I Love, I Love My Life. Je hoorde hem zojuist bij voet op zaterdag. Ja, we hebben onze verslaggever even op pad gestuurd... want uh, we krijgen een melding binnen van een uh, middelbrandwoning. Dr. Smitstraat, uh, Jan uh, G. Metgerstraat. En uh, ja, Sander is onderweg, dus als daar nieuws over is... dan hoor je het bij CFM. 6 overal vier. 4, we gaan hem doen, de evenementagenda... Gaan we eerst naar 4 december. Dat is dus morgen museumpodium Trio Chapeau. Violist Louis Schuurmans, zangeres Claudia Develina... en pianist Gert-Jan van Amsterdam... brengen deze middag, morgenmiddag dan speciaal voor het Zandvoortsmuseum... Nederlandse en Franse chansons ten gehoren. Kom genieten van de mooiste nummers van Edith Fiaf... Le Grand Piazzolla en Django. De inloop is om half drie morgenmiddag... en de prijs is inclusief koffie en een drankje. En, uh, voor meer informatie verwijs ik u even naar de website van uh, mu Zandvoorts Museum. www.zandvoortsmuseum.nl Morgen dus vanaf 2 tot 4 uur. Museumpodium, trio chapeau. En de entree is 3 euro. En morgenavond is het lachen geblazen en wel in het Amsterdam Beach Hotel. Want dan is het weer Comedy Night. Vanaf 8 uur morgenavond tot 11 uur. Verschillende comedians bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. En dat allemaal morgenavond vanaf 8 uur tot 11 uur. De entree is 6 euro en de locatie is badhuisplein 2 tot en met 4 in het restaurantgedeelte App Vloed van uh, het Amsterdamse Beach Hotel. Dan gaan we naar de dinsdagmiddag. Dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie, Café Société. Op 6 december 2016 opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren voor de film uh, Café Société, een film van Woody Allen. Dat allemaal in het Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein nummertje 5. De entree is 6, dan wel 7 euro. En dat is afhankelijk van wel met de belbus of niet met de belbus. Dus nogmaals, vanaf 1 uur bent u vanaf harte welkom op 6 december... in het Circus Zandvoort voor de film Cinema Nostalgie Café Société. Gaan we naar 9 december. Om 9 uur s'avonds is het weer tijd voor de algemene pubquiz... Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond... op een groot scherm in een gezellige ambiance. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven kan aan de bar of telefonisch. En dan heb ik het natuurlijk over Café Koper. Het gezellige café aan het Kerkplein. 9 december vanaf 9 uur s'avonds de algemene pubquiz. En de entree is 2,50 euro. Meer informatie over dit evenement en over al andere evenementen... van Café Koper kunt u uit de terug, terugvinden op de website www.cafekoper.nl. Dan, tot slot, op 10 december vanaf half tien... is er live muziek bij Lal Hardy. Volgende week zaterdag is er live muziek bij café Lal Hardy... met een optreden van Boom. Het repertoire bestaat uit Funky House. Dat allemaal op 10 december vanaf half tien. De entree is, zoals traditioneel getrouw, bij Lal Hardy gratis. En Laurel en Hardy, wie het niet weet, Halterstraat 46. 10 december vanaf half 10. Live muziek bij Laurel en Hardy. Tot zover. Zo, de komende dagen dus weer voldoende te doen hier in Sanfoort. Dat was hem de evenementagenda. Nou, Marco Termes is inmiddels ook gearriveerd. Straks na vier uur in het derde en laatste uur... gaan we uitgebreid met hem praten. Maar eerst gaan we zo duidelijk terug naar Duitjesveld, Naar Jesper Ras en Joffres. Aanwezig bij de wedstrijd waar we 2-0 voor staan... We hebben tegen, moet ik even kijken hoor, ben ik, ben ik hem even kwijt. Kagia. Tegen Kagia, ja, 2-0, ja, dat is de koploper. Staan we 2-0 voor, en voor de tweede helft uh, gaan we inderdaad zo dadelijk naar Duitsersveld toe. Maar eerst deze van Yubi 40 hier is in the Kitchen. Red in the Kitchen Van Juby40 en Reds in the Kitchen. Voordat we weer uh, live schakelen naar uh, Duintjesveld, even een andere wedstrijd uh, vanuit uh, Duintjesveld. We hebben het over de Veteranen 1 spelen vandaag tegen AFC thuis. En het gaat helemaal niet goed met de oude heren. Wat. Ze staan bij rust op dit moment 3-0 achter. Dan de andere wedstrijd, het 1 tegen Kagia. We verlieten de heren bij een ruststand van 2-0. De heren Jesper Ras en Joop van En we gaan weer live schakelen naar Jesper Ras, de tweede helft. Ja. Inderdaad, de tweede helft is begonnen zo'n zeven uh, minuten geleden... De rust is uh, een beetje gaan liggen na die tweede helft. Uh, nadat er één momentje was van SV Zandvoort. En dat was een hele goede kans. Het was uh, Jesse de Haan, de doelpuntenmaker van de doelpunten uh, hiervoor. Die had een enorm goede kans. En dat uh, heeft hij aan zichzelf te danken. Want hij had een fantastische passeerbeweging aan de linkerkant uh, van Zandvoort. Terwijl nu KGA een voorzet uh, in de 16 meter van Zandvoort. Maar daar uh, komt niks uit. Het was dus uh, Jesse, uh, Jesse de Haan met een... Uh, Hele mooie, mooie actie aan de linkerkant van Zandvoort kwam vrij voor de keeper en uh, die ging raken linksnaast. Zat er zat toch wel een voetje tussen van Cagia uh, en daardoor werd het de corner. Maar dat was toch wel het, uh, tot nu toe het beste moment uh, in de tweede helft. En uh, Zandvoort heeft dus al één keertje teruggezet op het uh, doel van Cagia. Uh, en uh, wij hopen natuurlijk dat het, uh, er meer uh, worden... Toch je ook? Ja, inderdaad natuurlijk. Kaagria is nu weer in de aanval. Kaagria moet natuurlijk wel, want Kaagria wil graag winterkampioen worden. Dan moeten ze ook volgende week nog tijdens de inhaalwedstrijd nog eventjes een inhaalweekend een wedstrijd spelen tegen VW. En dat heb je ook niet 1, 2-3 gewonnen. Als Kaagria hier uh, omver, omver, verhoopt, dan laat ik zo zeggen. Als Kaagria hier verlies, dan is het sand is wordt het, is het, is het, is het ook weer een beetje in het beter in het zeggen, in het vel. En ja, dan krijg je een, een, een, een boost, denk ik. En, maar ja, ja, dat zit ineens die winterstop weer tussen. En dan moet je weer afwachten hoe je daar vandaan komt. Sanssen was in balbezit moet ik zeggen. En daar werd een overtreding gemaakt door de uh, rechtsbuiten van Kagia op uh, Zandvoort te spelen. Ik kan niet zien wie het is. Hiervan Justin Luijten, inderdaad. Justin Luiten die uh, daar onheus bejegend werd. Goed, uh, Zandvoort. Middelberg Belekamp. Naar rechts, Paul van Oort. Van Oort, terug naar Belekamp. Belekamp, um, ontzettend veel aardig. Dus Hij heeft 17 jaar professioneel voetbal gespeeld. Dat was wel niet echt in, heel te, in de top, maar toch hij heeft hij professioneel gespeeld. <coughs> dat was een, een goede poging om Nijsjenberg te bereiken. De berg was net eventjes te traag om die bal te kunnen bereiken. En ondertussen is het al het buitenspel voor Zandvoort. En gaat uh, Zandvoort het spel weer in het stel brengen. Ja, Milan-Berk Belekant heeft trouwens gewoon een Serie A gespeeld. <coughs> uh, het hoogste niveau van Italië. En in uh, België heeft hij dat ook gedaan. In Nederland heeft hij trouwens ook op het hoogste niveau. Uh, niveau... Ja, ja, dat is waar. Je ja, hebt gelijk. Ja. Niet, niet bij de Real Madrid en Barcelona, maar toch wel een uh, indrukwekkende carrière achter de rug. Zes jaar de Graafschap, vijf jaar Haafje Haarlem. Ik zei het al, Serie A heeft hij gespeeld in Italië. En ook bij KV Mechelen heeft hij een jaar onder contract gespeeld. Maar nu speelt hij sinds vorig jaar bij S.B. Sandvoort in het eerste. Waar hij in de jeugd ook gespeeld heeft. Terug weer op het oude nest. En uh, hij doet het uh, voortreffelijk uh, hier in de verdediging van SV Zandvoort. Hij heeft natuurlijk een schat van ervaring. En uh, dat uh, brengt hij nu ook over op uh, de jonge jongens. Uh, zoals Jesse de Haan. We hebben hem al een aantal keer genoemd. <kwijden> Schrekkelijk mooie actie. Supersnel. En uh, ook twee doelpunten. De bal is nu al... Uh, nou, ik heb het ze niet geteld. Maar ik denk al voor de vierde keer in de duinen van Zandvoort. Dat is <kwijden> toch wel erg... Uh, ja, het is, wel, het is een mooi plaatje als je vanaf hier vanaf de tribune ziet. De duinen op de aardrond. Ja, Daarachter ligt het circuit. Wordt niet gereest... Uh, Vandaag en uh, ook een uh, mooie pot voetbal hebben we ons, uh, voor ons liggen. Met nu uh, Nigel Berg die uh, een speler van Cagia uh, uitspeelt op het middenveld. Voor een uh, van Zandvoort. Het staat wel uh, vijf man van Cagia. Zandvoort uh, heeft wat hulp ja, nodig. Maar uh, de middenveld die uh, shopt een beetje erachteraan. Met nu uh, de Haan nu in de 16 meter gebied. Maar uh, de bal wordt de op Cagia over de achterlijn. En daarom is uh, er nu een corner voor Zandvoort. Ja, Sandvoort die shopte een beetje aan de achterkant. Volgens mij hadden ze er... Uh, het leek zo alsof we er niet zo heel veel, heel veel zin in hadden. Misschien omdat ze denken dat het uh, 2-0 staat en dat het buiten binnen is. Maar uh, dat is dus uh, helemaal niet zo in de voetballerij. Terwijl nu Sandvoort... Van het van de... wordt heel simpel gepakt door de keeper van Cagia. En die geeft die bal een hele verre trap ver weg. Want Sandvoort dan staat er ineens met 4 tegen 3. En dan moet je nog even... tussen. Uh, Kales, goed Kales, prima, uitstekend. Kales, dan nog Kales, kopt die bal... Richting Joris Smit die kan nog gelukkig op tijd oppakken voordat de snelle spits van Kagiya erbij was. Aanval van Stanford, wordt er helemaal niks, want er was een paas in het bleintje gewoon en niemand van Stanford kon erbij komen. Kagiya er kan uitverdedigen. Ja, Kagiya nu aan de midden van het veld, de bal die bal die nu al twee keer het net heeft geraakt. Wij willen natuurlijk dat er een derde bij komt, wel voor Zandvoort. Terwijl Cagia nu met een lange bal speelt, naar nou, richting de 16 meter pie. Daar staat de spits van Cagia, uh, van maar dat wordt keurig uitverdegd door de keeper met het hoofd. En nu heeft Zandvoort dus weer de bal, maar die bal wordt weer over de achterlijn, of over de zijlijn gespeeld en kan Cagia weer gaan uh, inwerpen op uh, hun haar eigen helft. En uh, Kaagia speelt nu uh, naar de, de centrale verdediger die de bal naar de andere kant brengt van het veld. Dat is de rechterkant van Kajia, de uh, verdediger. De rechtsback uh, komt op, speelt de bal naar de spits. Die legt hem weer terug op uh, de centrale verdediger. En dan gaat de bal keurig weer naar de achterkant, naar de andere kant van het veld. Dat is een keurige positionering van KGA en de bal wordt nu uitverdedigd door Zandvoort, maar daar komt KGA goed doorheen. Die, uh, het is een doelpunt, het is een doelpunt. Nee, nee, Het is een schitterende reactie van Jorick Schmid daar. Uh. Geweldig, katachtig, zoals die. Want die, die spits van KGA was helemaal alleen voor de keeper en hij had er eigenlijk voor het uitzoeken, maar uh, Jorick Schmid wist uh, zo snel te reageren dat hij de bal tegen kon houden en over de achterlijn werken. Het is wel een corner, weliswaar, voor KGA. We gaan het nog heel even meenemen voordat we terug gaan naar de studio, want KGA, dat moet gaan scoren, dat wil hij terug op die het doel, hoog houden en dat uh, zou hiermee zomaar kunnen. Gaat die bal komen? Uh, ga, uh, even kijken, ja, komt hij aan. Hoog bal, hoog voor het mond en daar is het George Smith die bal kan weg tikken, maar wordt onderuit gehaald naar Zandvoort. Ja, dat oh, dit is een simpele bal. Goed, we spelen in de 60 van minuut. De stand is eruit, 2-0 in de voordeel van Zandvoort. En graag straks voor het nieuws nog even terug bij de wedstrijd hier op Duitsersveld. In ieder geval een spannende tweede helft van deze wedstrijd... waar het nog steeds 2 tegen 0 staat. Ja, uh, ik, heb, uh, ik heb je schuif nog open staan. want zodra gaan we uh, naar uh, Sander toe. De nee, nee, verslaggever we... bij een uh, middelbrandwoning in Zandvoort. Ja. Dus dat horen we na deze plaats. We gaan terug naar de jaren 80. Hier is Go West en we close our eyes. We gaan uh, live schakelen naar uh, Sander Doudij. En waar sta je Sander? Uh, goedemiddag uh, Rob van Jan. Ik sta op de kruising van de Metzgerstraat. Uh, waar uh, rond, uh, ja, rond een tijd een uh, middelbrand werd gemeld in een woning. Dat bleek later een uh, schoorsteenbrandje te zijn. De bewoners waren helaas niet thuis, maar de brandweer heeft het uh, snel onder controle uh, en uh, ze gaan nu ondertussen weer rustig uh, retour richting kazerne. Ja, is er uh, veel schade daarbij uh, ontstaan of uh, valt het mee? Uh, voor zover ik heb gehoord van de officier van dienst die uh, ter plaatse was gekomen, is er uh, weinig schade aan de binnenkant van de woning. Wel kwam er uh, giet, rook uit de schoorsteen toen ik nog uh, aankwam. Toen waren ze net begonnen met uh, bluswerkzaamheden. En... Uh, ze zijn nu rustig aan het inpakken en gaan naar een retourkazerne. Oké, okay, want uh, hoe laat uh, kwam deze melding binnen? Uh, de melding kwam binnen, uh, ja, moet ik, uh, weet ik niet precies. Volgens mij uh, even, even voor half uh, vier. Vijf voor half vier volgens mij. Zo ja. rond die tijd. Ja, iets voor half vier kwam de melding binnen bij de brandweer en de politie. De politie was snel te plaatsen, want die reden om de hoek. ik begrepen van de officier van dienst. Die hebben gelijk de weg afgezet op afkomst van de brandweer. En hebben gelijk de binnendeur geproceerd zodat ze naar binnen konden. En de ladderwagen was te plaatsen zodat hij het uh, hoge werk vanaf uh, boven kon doen. En de uitspuit en een busje van de brandweer zijn te plaatsgekomen... gekomen om extra manschappen nog uh, te vervoeren naar de woning. Oké, okay, is er nog uh, werk uh, voor uh, salvage of uh, zijn die niet uh, nodig hier ter plekke? Die zijn uh, niet nodig. Oké, okay, dat is goed nieuws, Sander. Dank je wel even voor uh, dit uh, live verslag uh, vanuit inderdaad uh, de Metzgerstraat. Een uh, schoorsteenbrandje wat gelukkig snel volop is. Ja, gelukkig wel. Oké, okay, Sander, dank je wel daarvoor. Hier zijn de mesonets. Dit was echt een gouden ouwe, joh. De, de Masonets. De laatste voor duwens en weer van 4 uur gaat eraan komen. De nieuwe single van Bruno Mars. De 40 beste plaat uit Europa in de Euro Breakdown. Gepresteerd door collega Morris Mulder. En de nieuwe single, die je zojuist hoorde van Bruno Mars. staat uiteraard ook genoteerd in de hitparade de Euro Breakdown. Vrijdag dus te beluisteren tussen 3 en 5 uur. Zometeen het derde en laatste uur. Met daarin de special guest van vandaag, Marco Temes. Graag tot zometeen.